De VARA heeft vanwege de bedreigingen aangifte gedaan. Het aantal softdrukstoeristen in Bergen-op-Zoom en Roosendaal is sinds de sluiting van de koffieshops met 95 procent gedaald. Dat blijkt uit de eerste jaarlijkse evaluatie. De koffieshops leverden veel overlast en drugshandel op. In september 2009 stelden de gemeentes een softdrugsverbod voor die koffieshops in... Burgemeester Niederer van Roosendaal is blij met de resultaten. We hebben een enorme slag toegebracht eh, wat de bedoeling was van het hele beleid... het terugdringen van de buitenlandse drugstoeristen... en het daarmee gepaardgaande overlast. Van 25.000 eh, per week, zowel Bergen op Zoom als Roosendaal... terug naar ongeveer 2000. Ik vind het eh, een mega-resultaat. Omliggende gemeentes als Breda en Ettenleur... zeggen dat er nu wel meer drugstoeristen naar hun gemeentes komen maar dat dat geen extra overlast met zich meebrengt. Het streekvervoer krijgt 60 extra toezichthouders. en Die moeten ervoor zorgen dat het veiliger wordt op de bus. De toezichthouders worden ingezet in bussen en op busstations. Minister Donner heeft daar afspraken over gemaakt... met vervoerders, provincies en stadsregio's. Het is de bedoeling dat de toezichthouders niet aan één gebied zijn gebonden... en daarom verwacht Donner er veel van. Gewoon omdat bij de bestaande maatregelen, de controleurs die er zijn... ...zeggen van ja, maar wij worden nu geremd door het feit dat we allemaal per buslijn werken. Nou, dit is een experiment. Hoe kan ik het nou gewoon in een streek... ...kan ik ze samen laten werken, ongeacht de buslijn waar het op gaat... Uh, ...en kan ik dus zo effectief mogelijk massaal aanwezig zijn? zijn daarbij de risico's ontstaan. De toezichthouders werken in groepen van minimaal twee en maximaal tien. De helft van de toezichthouders krijgt de status van bijzonder opsporingsambtenaar ...die mogen ook mensen aanhouden. Met de 60 man extra zijn er zo'n 350 toezichthouders in het openbaar vervoer. Het weer bewolkt en hier en daar mistig. Temperatuur 3 graden in Groningen en een graad of 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt en zacht met een kleine kans op regen. Het wordt gemiddeld 9 graden. Zaterdag valt er meer regen, maar zondag is het droog. ANWB-verkeersinformatie. Bij staat er 50 kilometer file, dat is wat minder dan anders... Wel moet het verkeer in het midden van het land rekening houden met dichte mist. Daar kan uh, het gevaarlijk zijn. Er zijn daardoor ook enkele spitsstroken dicht. Op de A2 verder een lange file van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn, 10 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, 5 kilometer bij Hoogmade. Dat heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. A28 Utrecht-Zwolle, tussen de afrit Den en Leusden, 8 kilometer. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, een file van 5 kilometer bij Wassenaar. Daar ligt wat troep op de weg. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Hoendelo, een file van 3 kilometer. Dat heeft te maken met de mist. De spitsstrook is daar dicht. U bent voordeelslager. kliklaminaatstunter stunter. Of uw vliestrui-discounter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 Radio 1 is erbij van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radekishun. Limburg, een provincie met twee gezichten. Noord-Limburg, 100% werkgelegenheid. Een toestroom van mede-Europeanen. Economische motor met ontwikkeling van bedrijvenparken... prachtige woningen en volop kansen. Zuid-Limburg, Krimp, geen werk... Lege en onverkoopbare huizen. Wat moet er gebeuren om Zuid-Limburg net zo succesvol te maken als Noord-Limburg? Zijn die Zuid-Limburgers te lui? Of zijn die Noord-Limburgers te slim? Moet niet heel Zuid-Limburg in Noord-Limburg komen werken? En zijn er goede verbindingen? Wat vindt u? Bel ons op 0800-1121. Mail naar de stemming van Nederland. Apenstaatradio1.nl U kunt ook naar de site gaan. En dan kunt u daar aanklikken om te reageren. En tweets kunnen naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. VVD Limburg doet het minst voor ouderen in haar provincie. Op de voet gevolgd door de Partij voor de Dieren en dan, opmerkelijk, de 50PLUS-partij. Dat blijkt uit de vergelijking van de programma's door de ouderenbonden in Limburg. Volgens die bonden hebben deze partijen niets in hun programma voor Limburgse ouderen... als het gaat om bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer, subsidie voor maatschappelijke organisaties en aanpassingen van woningen. De 50PLUS-partij is natuurlijk boos. De partij strijdt wel voor ouderen, maar vooral voor inkomen en werkgelegenheid. Dat hebben de bonden niet meegewogen in het onderzoek, zegt 50PLUS. Pluslijsttrekker Albert Leppers. stellen eigenlijk ouderenbeleid uh, synoniem met sociale activiteiten en te houden van bingo-avondjes. Volgens het onderzoek doet de partij Nieuw Limburg overigens het meest voor ouderen. Een dame die haar beeld toont met een CDA-tattoe. Dit pikante campagnefilmpje van de Limburgse cda Gert Driessen leverde hem in Limburg en daarbuiten veel aandacht op. Vandaag komt hij met een nieuw filmpje. De ontknoping, zo zegt hij. De filmpjes. Ja, die verdwijnen uiteindelijk in de prullenbak. En dan gaat het echt over de zaken waar we in Limburg ons voor moeten inzetten. Het was dus allemaal vooropgezet. Zonder die filmpjes had de christen Christendemocraat nooit aandacht gekregen voor de inhoud. Al had hij natuurlijk niet gerekend op zoveel commotie. Ik had het niet verwacht eerlijk gezegd. De landelijke aandacht had ik niet verwacht. Maar het komt hem natuurlijk goed uit. Hij hoopt ondanks zijn onverkiesbare plek toch aan één zetel te komen. En mocht het toch niet lukken... dan hoeven we niet te vrezen voor een doorstart als acteur. Nee, absoluut niet. Wat dat betreft. Ken je plek. De stemming van Nederland. Met Tesselblok en Prem Radakensjoen. We zijn op de Greenport Venlo. Dit is een gebied waar intensieve tuinbouw plaatsvindt. En daar hebben ze omheen bedrijven die verwant zijn aan de tuinbouw. Dag Anouk. Uh, van, uh, Anouk Alfonso, is Klopt. dat je getrouwde naam of je meisjesnaam? Dat is mijn getrouwde naam. Oh, ben je getrouwd met een Spanjool. Met een Portugees. Met een Portugees, en waar ja. woon je? Ik woon in België. In België? Le lekker ja, maar internationaal. Ben je, maar ben je nou geboren, getogen, venlozen? Uh, ik heb een beetje door Noord-Limburg getrokken, maar ik ben wel een echte Limburgse. Oké, okay. kan je me uitleggen hoeveel werk, want jullie hebben hier een uitzendbureau, dat heet ja. Jupiter. Klopt. Um, doen jullie werk voor veel mensen uit Zuid-Limburg? Nee, wij zijn voornamelijk georiënteerd op Noord-Limburg. En we zijn uh, eigenlijk sinds vorig jaar onze activiteiten uit het breiden naar uh, ja, regio Rotterdam. Maar wat voor werknemers uh, bemiddel je? Uh, wij bemiddelen voornamelijk buitenlandse werknemers. Uh, vanuit oh. Polen, Griekenland en Litouwen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk om een gat uh, hier op te vullen... En dan heb ik het uh, een gat binnen productiewerk, binnen de groente en uh, fruit. Uh, maar Anouk, hier verderop Zuid-Limburg, hoe ver is dat hier vandaan? Uh, Twan uh, Bonen, jij bent ondernemer. We hebben vanmiddag geluncht in jouw fantastische restaurant uh, in de... Hoe het ook In de Witte Dame. In de Witte Dame, in Grubbevorst. Grubbevorst. Ja, En je hebt jarenlang in de bouw gezeten. Ik heb twintig jaar in de bouw gezeten en ik zit nu in de horeca. En waar in de bouw zat je? Ik zat in de... In de... In, in de, in de, eigenlijk in de kleinbouw, zeg maar, aan de stijlconstructies. Ja, in Limburg? In Limburg, ja. Noord of ja. zuid? In Noord-Limburg. Oké, okay, hoe ver is Zuid-Limburg hier vandaan? Ik zou zeggen 80 kilometer. Oké, okay, kan je me dan uitleggen waarom jij iemand uit Litouwen haalt, Anouk... Ja. die uh, hoeveel, 1500 kilometer hier vandaan is... Ja. en uh, terwijl er mensen 80 kilometer verder zitten te schreeuwen om werk... Uh, het blijkt dat de, uh, ja, de functies die wij vervullen toch moeilijk en vulbaar zijn door, op de, via de reguliere arbeidsmarkt. En vandaar dat wij uh, ja, naar het buitenland uitwijken. Maar in Zuid-Limburg, uh, ik kijk even naar meneer Kees van der Molengraf. U bent van de partij 50+. Plus. Bent u uit Noord of uit Zuid-Limburg? Ik kom uit Zuid-Limburg, of Noord-Limburg, sorry. Ja, wat is er dan dat er hier mensen uit Polen komen, Litouwen, Griekenland... en Tessel, snap jij het, dat er mensen uit Zuid-Limburg maar geen werk kunnen vinden? Nou, ik, ik, als ik het goed begrijp, zijn er in Zuid-Limburg niet zoveel mensen op zoek naar werk. Er zijn gewoon, er zijn gewoon niet veel mensen in Zuid-Limburg allemaal weggetrokken. Uh, ik kan de situatie uit Zuid-Limburg niet heel goed inschatten... want ik heb, wij hebben daar niet zoveel mee. Het uh, enige wat ik weet is dat er in Zuid-Limburg wel een grote werkloosheid is. Uh, dus dat zou aangeven dat er in ieder geval wel mensen zijn... en dat die ook werk zoeken. Uh, alleen is het natuurlijk de vraag... Ja, waar zoeken die mensen dat werk en wat voor werk zoeken ze? Twan Bonen, kan je me uitleggen uh, uh, wat het verschil is? Kijk, je bent, wat ik leuk vind van jou, en ook jullie hebben geen politieke belangen bij de Provinciale Statenverkiezing... dus je kan mij als mede-Nederlander uitleggen hoe het hier zit. Hoe komt het dat er zo'n verschil is tussen Noord-Limburg waar het heel goed gaat... en Zuid-Limburg waar het heel slecht gaat? Ja, ik, ik kan dat niet beantwoorden. Misschien de mentaliteit van de, van de mensen die er, die er wonen. Ik weet wel dat hier in Noord-Limburg en zeker in het gebied waar we nu zitten... dat er een, een hele grote activiteit is van, uh, ja, van veel ondernemers. Die hebben zich gebundeld hier. Uh, als je alleen het, het, dit freshpark al ziet... dan. Er komt zoveel bij elkaar. Er heeft zich in, in, in het gebied Venlo hier een tradeport. heeft zich zoveel ontwikkeld uh, aan, aan bedrijven en gevestigd, zeg maar. Daar, uh, ja, daar worden we alleen maar allemaal beter van hier. Uh, Kees van de Molengraf van de 50PLUS-partij. Uh, uh, we hoorden het net in de nieuwsberichtjes die ik voorlas... dat de 50PLUS-partij zich inzet voor ouderen... maar voornamelijk ook om werkgelegenheid voor ouderen te scheppen. Uh, als we, nu hebben we het hierover. Zijn er bijvoorbeeld in Zuid-Limburg... want uh, we hebben het uiteindelijk over de provincie Limburg... daar hoort het Zuiden ook bij... zijn daar veel ouderen die niet aan de slag kunnen komen... En zouden die zich dan niet eens bij Anouk moeten melden? Ja, misschien heeft je daar wel gelijk in. Anouk, ik hou me daar in ieder geval voor open. Dat uh, zal ik zeker bespreken in uh, de partij 50+. Waar het uh, ja, mij in zin toch om gaat, is... Uh, we hebben zo'n 10% werkelozen in Noord-Limburg. Of in Limburg in het geheel. Maar ook in Noord-Limburg het net zo goed. En dat weet Anouk uh, best. Vandaar dat ze uh, zeker uh, mensen uit het buitenland moet gaan halen. En Polen is natuurlijk een heel groot gebied uh, wat mensen kan leveren. Of we daar blij mee moeten zijn, uh, dat is een andere vraag natuurlijk. Want ik denk toch dat we moeten kijken hoe die 10% die werkeloosheid is in Limburg, om die aan de slag te krijgen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. En daarom moeten we kijken naar wat kunnen we die mensen bieden in de toekomst. En er zal wat actiever uh, aan gewerkt moeten worden. Want ik denk dat de 50-plussers, uh, met name ook, ook, wij zijn niet alleen voor 50-plussers, we zijn zeker voor de jongeren aan de voorkant om die, die straks ook een keer 50-plussers worden. Uh, ...maar om die 50-plussers niet thuis te laten zitten, maar wel degelijk aan het werk te krijgen... ...en niet alleen maar als vrijwilliger hoeven te opereren. Ik heb aan de telefoon twee mensen. We gaan eerst naar meneer Boejoek. Dag meneer Boejoek. Ja, hallo. Dag meneer Prem. Uh, luisteraars, ik ken meneer Boejoek van mijn tijd van BNN Neusradio. Hij was een van mijn vaste bellers uit Limburg. Iemand die ontzettend geniet van het leven. Uh, u kent Limburg vrij goed. U bent iemand die een vrij brede maatschappelijke belangstelling heeft. Kunt u mij uitleggen als Limburger hoe het komt... dat in Zuid-Limburg uh, die werkloosheid er is en hier niet? Nou, ik uh, kom oorspronkelijk uit de Zaanstreek. Mm. Uh, en ik woon nu sinds tien jaar in Maastricht. En uh, ik vind uh, Zuid-Limburg echt een prachtige provincie qua landschap en dergelijke. Maar de mensen... Uh, ja, ik heb de Limburger eigenlijk leren kennen als een kortzichtige, oppervlakkige, infantiel. Infantiel, te zegt te werken. u? Nou, nou. En dat, is misschien, uh, ja, dat klinkt misschien heel erg hard, maar het is echt de realiteit. En ik denk dat het bij de Noord-Limburgers niet anders is. Ik zie Limburgers eigenlijk als de vijfde kolom van de samenleving... Meneer Bojoek, daar introduceer ik u als een intelligente man en dan gaat u nou hier alle Limburgers beledigen. Nou ja, nee, dat is... Uh, dit, nou maar kijk, een mening kan beledigend overkomen, hè. En ik heb de vrijheid om te zeggen wat ik vind, toch? Nee, maar, maar, maar wat voor werk doe jij in Limburg? Ik ben makelaar. En uh, uh, werk je, waar verkoop je meer huizen? Noord-Limburg of Zuid-Limburg? Nou, voornamelijk heel veel in België, maar ik heb zelf in uh, Zuid-Limburg heel, uh, heel veel te maken gehad met uh, vooroordelen. Ik ben zelf Turk. Mm -hmm. En als mijn, mensen uh, mij spreken over de telefoon, dan hebben ze vaak het idee van ja, goh, dat is gewoon een Nederlander. En dan zien ze mijn levende lijven, en dan zie je ze toch een stap achteruit maken. Iets wat ik bijvoorbeeld in, uh, in, uh, uh, in Noord-Holland nooit heb meegemaakt. Uh, ja. Het is echt heel, heel vervelend, heel naar. Heel... Ik weet het niet. Joh, joh. Ik, ja. uh, ik zou het geweldig vinden als, als uh, Limburg zich zou afscheiden van de rest van Nederland. Oké, okay, uh, uh, meneer Bojoek, dank Kees je wel. Kees meneer... van de die wil, wil even wat tegen u zeggen, van de 50PLUS-partij. Meneer Bojoek, ik, ja, ik vind het toch jammer dat u dit soort uitspraken doet. Uh, uh, niet alleen omdat u uh, toch een beetje stigmatiserend bent naar de Limburger. Maar vooral, waarom bent u eigenlijk naar Zuid-Limburg gekomen? Want ik zou zeggen, blijf dan gewoon in het noorden, waar u gewoon goed past. Of ga in ieder geval naar dan. Uh, want ik de nee, Limburg de, uh, is hier uh, veel tekort mee. Ik vind het landschap in Limburg heel erg mooi. Ik uh, vind het uh, geweldig om in het weekend even gezellig uh, met uh, een met vrouw uh, te gaan fietsen door het Limburg. Ja, maar dan landschap. kunt u ook beter ophouden met werken en genieten van het mooie landschap. Daar ben ik met eens. Maar meneer Molengraaf, nu snap ik iets niet. U wilt een premie geven aan mensen om in Zuid-Limburg te wonen. Nu kan meneer Boejoek in Limburg wonen en nu wilt, wilt u dat hij oprot. We hebben niet specifiek aangegeven of we in Zuid-Limburg willen wonen. We hebben wel aangegeven dat in ieder geval de jongeren, maar ook de ouderen... Uh, misschien, en we hebben genoemd een premie, uh, misschien voorbaardig in ons verkiezingsprogramma, want we worden daar wel meer op aangesproken. Maar het is wel zo dat de jongeren in Limburg, vooral de opgeleide jongeren, blijven waar ze studeren. En die moeten we terug hebben. We praten U bedoelt, die blijven waar ze leren en die leren juist, buiten Limburg. Die juist, gaan naar de randstad? Juist, en die blijven, ja, Nijmegen, Arnhem, Groningen, mm -hmm. Friesland, overal waar het maar goede studies zijn, gaan die naartoe, vooral naar de randstad. Oké, okay, Kees, goedemiddag meneer Bojoek, bedankt voor het bellen. Kees, jij wacht al een hele tijd, zeg het maar. Had je het over mij? Ja, ga je gang, zeg het maar. Ondertussen nou, komt de lijsttrekker van het CDA binnen. Ga je gang. Die meneer Bojoek zei over de Noord-Hollanders dat. Hij is waarschijnlijk niet zo gewend aan onze verschrikkelijke, vaak harde nuchterheid. Ja. Maar, apropos Limburg. Maar leg me even zoon... uit, Kees. Waarom is er in Zuid-Limburg zo'n werkloosheid en in Noord-Limburg een tekort aan nou, arbeidskrachten? Dat heeft ermee te maken dat de socialisatie van de maatschappij heeft gezorgd... dat de mensen niet meer zo snel bereid zijn hun handen vuil te maken... Zij u het werk te doen. Oké, okay, dus daar ligt het aan. Ik check het even. Ja, twanbonen, geen, hè? Twanbonen, ja. onze onafhankelijke... Ondernemer, de, ondernemer, heeft zelf jaren in de bouw gewerkt, zit nu in de horeca. Is dat zo? Is dat een beetje hier de houding? Niet zo snel als handen nou, al de vuil de... willen maken aan bepaald werk? Nee, maar de opmerking die werd gemaakt: van dat, dat heel veel uh, huidige studenten die trekken naar Tilburg, Eindhoven, Utrecht, alle kanten op. En die komen waarschijnlijk uh, niet meer terug om in deze regio uh, werk te zoeken of weet ik veel wat. Mm -hmm. Dus die ben je kwijt. Die zijn we in onze kleine economie ook kwijt. Gewoon in de kroeg. Ja. Dan merk je het ook heel goed dat, dat je, je je krijgt gewoon minder mensen. Dus die, die hebben meer de. de ja, het werk gevonden en de richting gevonden... in die gebieden waar ze gestudeerd hebben. Kees, hartstikke bedankt voor het bellen Ook meneer Broek. Luisteraars Martijn van Helvert, je bent lijsttrekker van het CDA. Ja, goedemiddag. Kan je me uitleggen hoe jij het CDA-economie... de weg naar dit prachtige park niet kon vinden? Want je bent al twintig minuten aan het verdwalen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik had op Tom Tom van Van Rijsweg, 136 ingetoetst. Ik, ik kwam uiteindelijk anderhalf kilometer <laughs> ten oosten van deze plek uit... en uh, op dit hele bedrijf treden. Ik ken niet alle bedrijven op mijn duimpje. Nee. Nee. Uh, uh, uh, kan je me uitleggen, waar woon je? Noord- of Zuid-Limburg? Ik woon eh, net op het randje van Noord. Dat is eigenlijk midden limburg Dat is uh, Susteren. Nou, tess okay, Tesselblok en ik zitten vol van de ene verbazing in de andere. Ik ben heel vaak geweest in Venro en Rai en zo. En prachtig veel werkgelegenheid. Anouk heeft hier hm. een uitzendbureau, moet mensen hier brengen. Twan Bonen heeft een prachtig restaurant dat goed loopt. Ja. En in Zuid-Limburg is er geen werk en er zijn zoveel werklozen. Wat is het verschil tussen Noord- en Zuid-Limburg? Nou ja, kijk, van oorsprong kennen we natuurlijk Zuid-Limburg... ook waar, waar de mijnen waren. Hè. Dat zie je, en dat zie je eigenlijk stiekem nog een heel klein beetje terug. Er is natuurlijk hard gewerkt, maar nog steeds zitten we daar toch nog een beetje mee. En uh, wat je daar uh, wel ook ziet, we overal moeten we wel zeggen... dat de werkloosheid gigantisch is gedaald in Limburg. Dat, is dat, dat wel. En dat moet wel ook gesteld hmm. worden. Maar er zijn nog steeds een aantal dingen te doen. En uh, daarom is het ook goed dat we moeten... Antwoord eerst... geven op de vraag, Martijn. Oh, wat is het verschil? Ik voel al aankomen dat je het partijprogramma gaat voorlezen. niet doen. Oh, nee, wat ja, het verschilt... Tussen Noord en Zuid. Ik denk, we zijn allemaal uh, Limburgers. En uh, in Noord-Limburg heb je dus eigenlijk die grotere vlaktes die heel veel ruimte geven aan uh, die agro-business. Uh, in het midden heb je eigenlijk ook heel veel dat water, die maasplassen. Dat geeft ook heel veel ruimte aan waterrecreatie. En in Zuid-Limburg heb je natuurlijk door, dat doorsneden plateau. Die uh, flinke heuveland, wat een enorme afwisseling geeft in het heuveland. Mijn adreskunde is nu ontwikkeld, maar Tessel, weet we jij nu wat, het, wilde, verschil... Ik, wat, wat ja, het, weet het verschil is? Wat, wat is het Maar van het de verschil mensen? Over oh, de mensen? Nou, het zijn allemaal aardige mensen. Dat is geen verschil. Dat dat is, Verschilt. Er zijn meer werklozen in Zuid-Limburg en er is te korte arbeidskrachten in Noord. Want wonen zij vandaag tegen mij, het lijken wel twee provincies. Ja, nou, dit, we zijn ook heel lang gerekt natuurlijk. Hè. Als, je het, als je het kijkt een zuster is eigenlijk precies dat midden waar Limburg ook op zijn smalst is. Hè. Ik woon 500 meter van de Duitse grens en 4 kilometer van de Belgische. Nou, en daar zie je dus wel dat het natuurlijk heel wat anders is als je wat kleine, compacte provincie hebt. Dus ja, die hebben minder ligt contact ligt gewoon aan het landoppervlak. Ja, ook geografie speelt wel een ja. rol natuurlijk, ja, ja, dat is zo, ja. ja. Nog eventjes terugkomen op, op dat punt wat hier al gezegd hebt, hè? dat er zoveel jongeren wegtrekken uit de provincie ja. om elders te gaan leren en dan niet meer terugkomen. Mm. Dat doet natuurlijk, wat u ook al zei van dame, ook gewoon voor de sociale cohesie in, in de plaatsjes en in, in de wat kleinere plaatsjes, wonen. Uh, ik zeg dame, ja. bonen. Uh, bijvoorbeeld minder mensen in de kroeg, er, zijn natuurlijk mm. ook, er is een leegloop, ook een soort sociale leegloop. Wat zou je daartegen kunnen doen? Dat is niet goed voor de provincie. Nou, als ik daarop mag reageren, ik denk dat de, de ontwikkelingen in Noord-Limburg daarin eigenlijk een positieve bijdrage leveren. Op het moment wordt er veel ontwikkeld, eh, met name over de Greenport. Dus er komen uh, allerlei investeringen worden gedaan om hier meer bedrijvigheid te creëren. Ik denk dat dat ook een, uh, een eis is uh, om mensen hier te houden. Uh, ik heb zelf ook een uh, leuke opleiding gedaan. Uh, en ik heb uh, uh, ook mijn, mijn heel eerst elders moeten zoeken. Dan uh, nou ben ik uh, bij dit uitstroomderoende, ik ben overigens niet de eigenaar met de nee. manager. Oké. Okay. Maar je woont uh, in België, dus dat is wel een verraaier. Ja, ik ben wel een beetje overraden. Maar over verraaier, over verraaier gesproken. Goedemiddag, Diana. Goedemiddag. Waarom ben jij een verraaier die Limburg hier verlaten? Uh, ik ben zo blij dat ik Limburg heb verlaten. Want na 30 jaar gewoond te hebben. waren wij nog steeds hier Hollanderen. Ze discrimineerden niet alleen die Turkse meneer die u net liet horen. maar ook de Hollanders. Ze worden gediscrimineerd? Jazeker. Het uh, was op een gegeven ogenblik zo, ik spreek dus geen Limburgs en ik verstond iets niet. En toen zei ik, wat zei u? Nou, dan moet je maar in Nederland, of, dat moet je hier maar aanpassen, moeten de asielzoekers ook. Is het zo? Ik vraag het hier, maar ik vraag het, ik vraag het eens eventjes aan Martijn van Helfert van het CDA. Is het zo dat de Limburgers ook liever geen mensen van boven de rivieren hier krijgen? Nou, ik kan uh, nog een goede uh, bierreclame herinneren, waar ook uh, iemand van buiten Limburg uh, komt zeggen of dat bier nog wel daar wel gebrouwen wordt. Nou, ik weet het niet. Ik denk, uh, het, uh, over het algemeen zijn heel veel Limburgers vriendelijk, kan wel eens een keertje misgaan. Maar uh, ik denk uh, absoluut niet dat je kunt zeggen dat dat uh, zo is. En uh, ik denk dat we van een... Uh, Calimero effect ook nooit sterker worden. Limburg is een superprovincie. Ik ben ook blij dat Anouk zei dat er dus goed geïnvesteerd wordt in Noord-Limburg voor die banen. Datzelfde, dat is wat ook echt heel mooi is. Dat is wat we rond de Lot Campus in Sittard hebben gedaan. En dat in combinatie met de Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis. Dat levert ook veel banen op voor hoog, midden en laag opgeleiden. En dat is heel belangrijk om te doen. Dat houdt mensen ook hier. En uh, wij zijn een provincie, ik vind mensen absoluut geen fraaier... als ze in België of buiten Limburg gaan wonen. Wij zijn een open provincie. Wat wij vindt moet... u van het plan van uh, Kees van Moden, de Modegaaf, van de 50-plus partij, om voor de jongeren die uit Limburg komen... elders gaan studeren, om uh, te zorgen dat die terugkomen... om ze een soort uh, vestigingspremie aan te bieden? Kom terug en dan, dan geef je ze gewoon geld. Dat is wat u bedoelt, ja, toch? Ja, dat is inderdaad precies wat ik zei. Ik zei niet meer zijn of ik geld moet geven. Uh, het is wel zo dat we in ieder geval een stimulering moeten doen. Wat vindt u daarvan? Nou, het CDA was, daarvan? Uh, volgens mij staat veel helder echt... Geld, daar heeft u het over. Een premie, dat is geld. Dat vind ik natuurlijk belachelijk. We moeten niet mensen met geld hier naartoe lokken. Wij moeten hier zorgen dat we een goede vestigingsplaats hebben. Dat doe je met drie dingen. Door goede banen te leveren, een goed onderwijs te leveren en een goed vestigingsklimaat. Dat je hier ook iets van cultuur overhoudt. Ook een mooi landschap, dat hebben wij ook. En je moet natuurlijk zorgen dat je fatsoenlijk kunt wonen hier. Twan Bonen, je bent de horeca ingegaan na jarenlang bouw. Ben je uit die bouw gegaan omdat er geen werk meer was hier? Nee, de, ik ben eruit gegaan omdat het bedrijf uh, failliet is gegaan. En ik, ik, ja, ik heb me toen zelf een beetje ontwikkeld. Ik, ja, ja. Uh, ik ben geen opgever, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb een hele grote drive. Ik ben toevallig in deze branche terechtgekomen. En ik stopte zo in met een aantal andere mensen... dat. Wat voor mij ook de garantie is om, om, om altijd goed eruit te komen. Ik bedoel, als je opgeeft, niet, uh, niet optimistisch bent. En ik denk dat we het hier in deze regio zeker wel zijn. Dat merk ja. aan de collega-ondernemers die we hebben. Dat er uh, heel wat uh, hier werk in de winkel is. Maar je moet, het wel, je moet er wel zelf aan beginnen. Ja, en dat dus, uh, ik wilde Diana bedanken voor de reactie. En even overgaan. Prem, kom er eventjes bij zitten, weer. Uh, naar uh, de PVV. We hoeven het daar lang niet elke dag over te hebben, waar dan ook, in welke provincie dan ook, maar uitgerekend, uitgerekend ja. in Limburg lijkt toch uw CDA, uh, meneer Van Helvert, een beetje weggevaagd te worden door de PVV. De laatste peilingen zijn zo dat er eigenlijk van u helemaal niks meer over blijft. Uh, ja. Ja, jullie gaan van 18 naar 5 ja. en de PVV van 0 naar 13. Ja, en en volgens volg dat onderzoek uh, komt dat echt allemaal van CDA? Ik hoor, ik hoor wel uh, dat u dus hier een peiling hebt van twee maanden geleden. Radio 1 is toch wel bij de tijd, mag ik hopen. Dat is echt van een hele tijd geleden. En, uh, dat was inderdaad Hoe staat de peiling. het er nu voor dan? Vertel ja, daar eens. Hebben we nog geen, daar hebben we nog geen peiling van. Dat is spannend, maar veel <laughs> Wij zijn echt met, uh, dat was een peiling, toen was onze uh, kandidatenlijst nog niet uh, vastgesteld, ons programma nog niet vastgesteld, van daaruit zijn we begonnen. We zijn met 100 enthousiaste kandidaten, dus dat is gemiddeld drie per gemeente zijn wij in al die gemeentes langs om ons goede programma neer te leggen, wat wij willen voor Limburg, en ik weet zeker dat wij een hele goede uitslag gaan maken, en de slag om wie de grootste partij wordt hier in Limburg, die is nog zeker niet gestreden, de bloemen liggen aan de finish, en wij zijn in ieder geval kandidaat. Oké, okay, dus... op wie ga jij stemmen? Ik, uh, ik twijfel altijd. Ik, uh, ik zou het op dit moment echt niet weten. Ik heb, uh, ik heb van niemand sympathie. Je moet zeggen, politiek niet. Ik heb uh, wel altijd mijn mening. Ik, uh, ik vind dat uh, de Ben stem de... bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen? Dat Denk CDA. CDA. Denk? Ja, denk dat weet ik. CDA? Nee, ik, ik, U doet het zo blind? Ik, nee, ik stem selectief op dat moment, want ik denk dat dat op dat moment uh, okay. belangrijk is. Oké. Kees van de Molengraf van 50+, plus. ben je bang voor de PVV? Uh, nee, zeker niet. En uh, ik denk zelfs dat 50 plus gewoon een hele goede alternatief is. En misschien de PVV wel weg gaat vragen. Dat zou ik ook zomaar kunnen stellen natuurlijk. En dan mag het CDA gewoon, uh, als je blij uiteindelijk is natuurlijk zo dat de, P, dat de, PvdA, of de CDA sorry, uh, natuurlijk een goed programma heeft... en uh, ook natuurlijk een behoorlijke huisvesting heeft in, uh, in Limburg. Uh, we merken dat zeker in Noord-Limburg, wat vooral CDA is uh, georiënteerd is, en dat daar vechten is. Kijk, of, of het CDA de aantal stemmen gaat halen die ze nu hebben... Daar heb ik al grote twijfels over. En ik zal zeker zal 50 plus daar een stuk van weggaan. Martijn ja. ja. van Halverd, Tessel sprak uh, in het vorige uur van de VPRO met iemand van Limburg. Uh, Limburg en, 1 van de Sender, ja. ja. En die zei toen dat uh, CDA probeert om het met jongere, frissere gezichten. Je ziet er jong en fris uit, jammer dat internet ja, eruit ligt. Dankjewel. Uh, dankjewel. Dat kunt u niet zien, luisteren, als daarom <laughs> geen tweets en mails. Ja. Maar uh, vecht je niet, een kansloze strijd. Nee, ik denk, oh, juist op het moment dat, uh, dat het ook even wat minder gaat, moet je wel blijven investeren in die partij. En trends gaan op en neer. Hè? Trends gaan op en neer. Ik maak ook die beweging met mijn hand nu. En uh, terwijl, ik denk als je de inhoud uh, sterk op die lijn houdt. Nee, wacht, heel even als nee, ik heel wat. even mag. En als je die inhoud sterk op die lijn houdt, en daar zitten wij goed. Met goede mensen, dan komen we daaruit. En inderdaad, die trend die zit wat tegen nu. Dat mogen we best zeggen. Dan moeten we ook gewoon toegeven. Nou, U zegt het is een landelijke trend. En dat heeft eigenlijk niks te maken met wat het CDA in Limburg doet. Nee, de, volgens mij zijn meneer Van van hoofdstad. want ik zat in de auto, ik zei dat niet, maar meneer van Hoofd zei wel dat de landelijke trend heel erg uh, meespeelde. Dat is ook zo. Dat is zeker waar, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen wat wij hier doen, maakt helemaal niks uit. Ik denk dat wij hier in Limburg hele goede dingen hebben gedaan, zeker op het, op het vlak van de economie en het zorgen voor banen. 42.000 mensen zijn nu niet werkeloos die de vorige keer dat wel waren. Uh, maar dat we aan de menselijke kant, hè, dat we dat ook een beetje achter hebben laten liggen. En daarvan hebben wij gezegd ik wil die menselijke kant, die zorgen die die mensen hebben, hè, waarom wordt mijn moeder niet goed verzorgd in het verzorgingshuis. Hè? Waarom, of kan mijn kind nog wel veilig naar school fietsen, maar ook naar de voetbalclub. Ja, Helvert, Dat soort zorgen, uur... die zijn van groot belang. Kees van Ja, meneer Van Helvert, ik wil daar toch een beetje op reageren. Want uh, ik heb ook nog eens een keer gekeken naar het coalitieprogramma van het huidige uh, provinciale staten. En daar heeft hij dit soort uh, kreten ook allemaal geroepen. Dat heeft hij ook namelijk ingezet. En als ik toch rondom me heen kijk, is nu ook weer de grootste zorg. Kinderen, jeugdzorg, ja. de ouderen. En dus er is een, in principe niet zoveel veranderd. Maar, maar ik zeg dat dat, is daarom gezegd, wat... dat hebben wij dus in de afgelopen periode hebben een aantal dingen heel goed gedaan. En, moeten, en wat we niet goed hebben, dat, dat willen we ook toegeven. Dat hebben we ook gezegd, we hebben die menselijke oh, maat een, een heel klein beetje laten liggen. Nou, en daar heb ik van gezegd, ik wil die menselijke maat juist sterk naar voren hebben. Ja. En, uh, en juist op het moment dat de middelen minder zijn, hè, dat, want die, die, of je het er nou mee eens bent of niet, de middelen zijn minder aanwezig. Is het beroep dat wij doen op de maatschappij, op de verantwoordelijkheid van mensen, van verenigingen en stichtingen dubbel zo groot. Kijk in de afgelopen 50 jaar is die overheid natuurlijk steeds meer gaan doen. Wij zullen wat minder moeten gaan doen en dat wil dus zeggen dat er voor de maatschappij veel meer verantwoordelijkheid komt. Nou en dan ben je bij het CDA op de juiste plaats. Dat was niet van Helvert. Van, van het CDA, het zal u niet verbazen, dat zal u opgevallen. Maar, Zijn nog even, nog even, alleen nog van bonen. Ja. Nou de, de, de kiezers vinden dat kennelijk niet en dat, dat is het jammere natuurlijk. En, en ik denk dat een van de grote problemen is dat alle gevestigde partijen dat die zo uh, op wilders hebben afgegeven en, uh, Waardoor hij alleen maar sterker is geworden. Als je, als je die man op televisie ziet acteren. Hij doet het super. Hij, hij, hij naait je eigenlijk allemaal in een hoekje. In en daar komt het eigenlijk ja. op neer. Er raad. is vast zometeen meteen ook in het radio-injurnaal. Want zo meteen na half vijf komt nieuws over Geert Wilders. We hoorden het net al met een half uur. Lucella Carrasco zit in Hilversum klaar. om zo meteen dat radio Journaal te presenteren. Vertel het, Lucella. Ja, klein, klein, klein, klein beetje Wilders. En veel uh, Libië. Libië en nog eens Libië. We hebben contact met de stad Benghazi. We analyseren die telefoonreden van uh, Gaddafi. En we praten ook uh, inhoudelijk door over wat een no-fly zone betekent, dat doen wij met dik Berlijn. Dus vooral veel Libië okay, zo meteen. Dankjewel, je We gaan allemaal luisteren. Maar luisteraars, vanavond om 22:25, uur 25, 5 voor 11, 11, moet u allemaal naar Nederland 1 kijken. Want dan is de laatste aflevering van de herkansing met daarin, met daarin Renske. Uh, ik dank alle luisteraars, alle gasten, allemaal hartstikke bedankt dat u bent gekomen. En we danken ook de Nederlandse belastingbetalers, want die zijn de financiers van de publieke omroep. Dus van dit programma en de Provinciale Staten. Redactie Keimko van Kooi EO, Martin vermee Fara, Roos Oosterbaan-Avro, Aars, ntr en Pieter Willemsen van de NCRV die ook de regie dient. Productie Hans Twint en Momo Saru, NTR. Techniek, logistiek en transport Wim de Veiter. Eindredactie Ger Jochemsen, VPRO. Presentatie Tesselblok, de fantastische vrouw van de VPRO. En Primera Kishun, NTR. Hierna sterk Mark Visser en Radio 1 Journaal. Morgenochtend zijn we in Friesland, in het centrum van Langweer. En dan gaat het over de honger van het grote herenveen tegen de kleine Friese dorpen. U bent van harte welkom om mee te praten. Tot morgen, namaste, dag. Radio 1.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 De VARA heeft de omstreden cartoon over Geert Wilders van de website joop.nl verwijderd. Volgens de omroep is dat gebeurd omdat medewerkers zo ernstig bedreigd zijn dat ze hun werk niet goed meer kunnen doen. De prent wekte de woede van Wilders vanwege de verwijzing naar de gaskamers van de nazi's.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 En er komen 60 extra toezichthouders in het streekvervoer. Ze moeten ervoor zorgen dat het veiliger wordt op de bus en op busstations. Minister Donner heeft daar afspraken over gemaakt met vervoerders, provincies en stadsregio's. De helft van de toezichthouders mogen ook mensen aanhouden. En Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. amdb verkeersinformatie. In Friesland en het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Dan de files bij elkaar. Is dat 120 kilometer? Ik noem de plaatsen waar u de meeste vertraging heeft. Dat is onder andere het geval op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn rijdt het langzaam over 12 kilometer. Op de A50 van Os naar Apeldoorn heeft het verkeer last van de mist. De, de spitsstrook is daardoor dicht bij Knopend Beekbergen. Het leidt tot een file van 10 kilometer tussen Knopend Grijswoord en de Schaarsbergen. Verder is er een weg dicht. Dat gaat om de N280 tussen Weert en Roermond. De weg is in beide richtingen dicht tussen Baaksum en Horen... Er is dan een ernstige ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere auto's en een vrachtwagen bij betrokken. En het gaat waarschijnlijk wel even duren daar. Met Hans. Ja, Susie, met de agenda. Waar zit je? Nou, oh, ik... Wacht, ik ben even lekker. Aan het lunchje in La Rive. Financiële klappen moet je toch vieren, hè? Hé, Hans, ik zou een betaalde factuur... geen financiële klapper willen noemen. Ook al is hij een jaar oud. Nou, ik had hem anders wel al lang afgeschreven, hoor.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 Goedemiddag. Via de telefoon dit keer heeft Gaddafi van zich laten horen. Hij gaf vaderlijk advies aan het volk, zo zei hij zelf. En opnieuw waren de redeneringen nauwelijks te volgen. Behalve die toespraak bespreken we ook over de internationale gemeenschap... wat die moet en doet met Libië. Dat doen we met Dick Berlijn, de voormalige baas van de krijgsmacht... met generaal buitendienst Frank van Kappen... en ook met oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. En toch ook nog wel wat ander nieuws. Met de coalitie en de gedoogpartner moeten deze campagnetijd toch wel wat plootjes worden. Strak, glad, gestreken en strak. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Ja, het is wat lastig, net als de vorige dagen... om een compleet beeld te krijgen van de situatie in Libië. Die hebben we wel van Benghazi, want daar is Hans-Jaap Melissen... van de Wereldomroep. Hans-Jaap, jij bent vanmiddag de stad in geweest. Hoe vond jij de sfeer? Er zijn meer mensen op straat dan, uh, dan gisteren bijvoorbeeld... Uh,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 het nieuwe bewind, hè, wat zichzelf trouwens nadrukkelijk niet een bewind wil noemen, uh, maar gewoon ja, een comité dat de zaak begeleidt. Maar ja, dat, dat is gewoon een, uiting, een combinatie van vreugde uit uh, en ondersteuning. En er wordt veel bij in de lucht geschoten met enige regelmaat uh, schrikje waar uh, dan blijkt het toch niet om een aanval te gaan. En ze droegen ook net nog een, een, een lijk in een open kist... Uh, Voorbij, wat ook een soort manifestatie. Een, een martelaar. Uh, uh, iemand die uh, gewond is geraakt. Uh, een paar dagen geleden. En nu toch in het ziekenhuis overleden. En gisteren vertelde je dat de mensen daar. toch nog angst hadden voor veiligheidsdiensten. die zich in burger zouden mengen onder de bevolking. Het feit dat er vandaag meer mensen op straat zijn. betekent dat dat die angst afneemt voor Gaddafi en zijn mensen? Ja, ja ik denk dat mensen hier zich steeds beter uh, voelen over de situatie. Maar aan de andere kant is de angst er nog wel. Uh, zeker s'nachts. Maar uh, mensen zeggen ook tegen mij van ja, we moeten ook gewoon nog wennen aan hoe snel het allemaal is gegaan. Uh, we hebben hier bijna 42 jaar onder het bewind van uh, Gaddafi gezeten. En uh, ja, tot, tot een maand geleden konden wij ons niet voorstellen dat dit zou kunnen. Er hangen hier allemaal poppen van Gaddafi ondersteboven of met, opgehangen aan de lantarenpalen, alle portretten zijn weg. En, en, en wij hebben niet een georganiseerde revolutie, dus een revolutie van het volk. En, en misschien wel een beetje nageaapt van Tunesië en Egypte. Maar uh, voor ons is het nieuw. Het is zo abrupt gegaan. Dus wij moeten zelf ook elke dag nog wennen. Iemand zei ik werd vanochtend wakker en, en ik keek naar buiten en dacht ach het is echt waar. Al die portretten zijn weg. Ik heb een nieuw Libië, althans in dit gedeelte van Libië. Precies, want die portretten zijn weg, maar Gaddafi is er nog wel. Die heeft uh, het volk via de telefoon toegesproken. Dat hebben de mensen daar natuurlijk ook gehoord. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Ja, nou, die zijn erg beledigd over de suggesties van Gaddafi... dat Bin Laden, dat Al-Qaeda, achter deze opstand zit...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 ja, er is ook wel gelachen eigenlijk weer om deze toespraak. Waarvan sommige mensen trouwens zeggen, was het wel Gaddafi, was het niet de stem? Want hij, hij, hij belde in op het tv-station, was het niet de stem van zijn oudste zoon? En daar vonden ze het heel erg op lijken. Ja, dat is heel moeilijk te checken natuurlijk, want hij hing aan de telefoon. Ja, en um, welk scenario zien zij voor zich? Hè? Want ze gaan ervan uit dat ze uiteindelijk een, een totale overwinning zullen behalen, neem ik aan. Welk scenario zien ze voor zich? Hoe, hoe zal Gaddafi volgens hun weggaan uiteindelijk? Ja, daar heb ik uitgebreid over gesproken met allerlei mensen. Ik noem het maar eventjes toch de leiders van de revolutie en de mensen op straat. Ja, ze hopen eigenlijk gewoon dat het volk het kan doen. Dat het een revolutie van het volk blijft. En ja, er wordt nog steeds terreinwinst geboekt. Ze zien wel een bloedige strijd voor zich. Want Daffi is gek genoeg, zeggen ze, om dat zo voor elkaar te krijgen. Terug te vechten en de verschroeide aarde, zeg maar. En, en, en niemand weet het exact. Ik heb ook gevraagd aan, aan deze mensen, willen jullie buitenlandse interventie? Uh, nou ja, eigenlijk liever niet, tenzij het zo uit de hand gaat lopen dat het wel bijna moet. Maar zij geloven er nog steeds in dat zij met zoveel tegen Gaddafi zijn, dat zoveel ook uit zijn eigen kring overlopen... Dat is een kwestie van tijd. Ze dus hopen een paar dagen, eh, maar maximaal een paar weken. En willen ze dan een democratie met politieke partijen en verkiezingen? Zien ze het zo voor zich? Ja, maar ze zien eigenlijk nog niet zo heel veel concreet voor zich. Ze zeggen wel van ja, we willen dan een democratie, we willen eerlijke verkiezingen. Maar er is hier niet een, een, een, een laag van oppositiegroeperingen. dat is natuurlijk wel, als Gaddafi als, als, als zegt het is hier geen Egypte, heeft hij in zover, dat bedoelde hij niet. Maar heeft hij wel gelijk dat uh, deze maatschappij wel anders is georganiseerd. En uh, ik denk heel ingewikkeld dat er van gaat worden. Wil je hier een goedlopend, uh, uh, ja, na-westers nou model misschien uh, democratie van maken... Maar ja, het is een begin. Zo zien zij het zelf ook natuurlijk. Dit einde van Gaddafi, als het ook echt ook werkelijk het einde straks is in het hele land... ...is een begin van een nieuwe tijd. Overal staat hier ook het nieuwe Libië op de muren geschilderd. En freedom forever. Zij geloven in ieder geval in dat dat... Uh, de juiste en beste stap is op dit moment. En, en dat langzamerhand die betere toekomst dan wel gaat komen. Hans-Jaap Melissen, verslag dus vanuit Benghazi in Libië. En dan dat telefoontje van Gaddafi waar we het al over hadden vanmiddag naar de staatstelevisie. Gaddafi nam er opnieuw de tijd voor en hij ging opnieuw tekeer tegen de demonstranten. At night die die hupen فيها ليهم في قالوا تو في مصر في المصراطه يزود فيهم به المصراطه from, the Shrata, from a factory there they add added to the milk and their, their their coffee and other drinks Hans-Joab prefereerde daarnet ook al aan de demonstranten zijn onder invloed van pillen zegt Gaddafi die hebben ze gekregen van een fabriek en die nemen ze in met hun melk en koffie en ook andere drankjes Gaddafi spreekt de ouders van deze jongeren vervolgens aan You should pay attention to your children. Look after them. Take, take them away. Find those responsible for inciting them and take them to court. We don't know when this... Is going to come to an end. Hij weet niet wanneer het geweld tot een einde komt. Uh, Degenen die achter het geweld zitten moeten worden gearresteerd, zegt hij. En Gaddafi negeert in zijn telefoonreden... alle mensen die als gevolg van dat geweld zijn omgekomen afgelopen week. Behalve vier leden van zijn veiligheidsdienst. Mijn condolences. ...to the families of those four people killed from the security forces and the families. Ja, nou, aan het eind roept hij op de donkere wolken boven Libië te verdrijven. Please do not disappoint me. Rid the country of this dark cloud. Peace be on Azawi and its people. Bertus Hendricks, onze deskundige van Instituut Klingendaal... heeft ook zitten luisteren naar de redenvoering van Gaddafi. Ja, Bertus, opnieuw voer voor psychologen, hè, dit?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 Want dan had hij het ook alweer over die drugs. Hij had het eindeloos en, over pillen en ja, drugs, ja. Ja, dat, ja. Dat is ja, een obsessie ja. bijna voor ja, hem. Ja, ja, ja, maar dat komt waarschijnlijk uit eigen ervaring, ben je dan nou geneigd te denken. Maar hij, hij dreigt, maar op het laatst is hij ook bijna aan het smeken.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 Nee, nou, ja, ik had wel het idee dat dat, dat dreigen dat dat wel iets minder heftig was... dan afgelopen dinsdag. Ja, dat klopt. En zeker de dreigementen van zijn zoon... die wat coherenter is dan zijn vader. Uh, en, en die dus uh, veel hardere taal uitslaat. Maar hier is het meer zo van de man die zijn, die zijn wereld in elkaar ziet stoort. En die niet kan geloven dat hem, uh, de, de held van de revolutie... en, en, en weet ik wat allemaal, die, dat men hem nu niet meer volgt. En dat zijn eerste oproep van mensen, ga de straat op. Haal die kinderen van de straat, arresteer de, de gangmakers van, uh, van al deze ellende en de zaak komt weer in orde. En niemand is de straat op gegaan. Alleen zijn eigen troepen die hij heeft verordoneerd om te gaan bombarderen. Dus uh, dat, dat is... Uh, een, en ook bijvoorbeeld als hij dus zegt uh, dat ik... Ik heb mijn macht allang overgedragen in 1977 toen ik de, de Gammaheria, de, de massa, de, de Republiek van de Massa's uh, uh, creëerde en alle macht overdroeg aan die volkscomitees. Daar kunnen we ook nieuwe volkscomitees creëren, maar toen... Dat was altijd een want hij was de baas. Ja, maar, maar hij nu... doet nu steeds alsof hij helemaal niet een leider is. Deze zei hij ook, ik kan niet ja. aftreden. Vandaag had ja, hij ja, weer zoiets ja, ja, van, ja, ja, ja, ik kan ja, geen wetten ja, uitvaardigen. Ja, ja. Nee, nee, inderdaad. Dat is een fictie die hij al een aantal jaren in stand houdt... van het volk is de baas. We hebben al die volkscomitees... en ik ben slechts een soort vaderlijke adviseur... van die volkscomitees. Maar nu... We wisten dat dat nergens op sloeg. Maar nu probeert hij bijna de Libiërs te overtuigen... dat hij een dergelijke symbolische rol zou willen. Net als koningin Elisabeth II, die al 57 jaar in de macht is. Eh, nog langer dan hij met zijn 42. Eh, het, het, het was ook bijna een sollicitatie van... laten we dan op zijn minst blijven, eh, zitten. In, eh, blijven zitten in deze symbolische rol. Als, hè? Dus, en was eh, hij het wel zelf, had je het idee? Want in Benghazi zijn dus mensen die, die dachten dat het zijn zoon was. Nee, zijn zoon is niet zo incoherent als Gaddafi. Dus het was naar mijn gevoel zeker niet zijn zoon. Ik denk dat het Kadhafi was, want uh, de, die stem en zo... en, en de onsamenhangendheid en uh, de, de, de binnensmolse manier van praten... waardoor ik er bijna niets van te verstaan is... behalve iemand die dat Libische dialect ontzettend goed kent. Uh, ik denk dat het Kadhafi was, maar ik denk niet dat hij in Zambia zat. Ik denk dat hij gewoon vanuit zijn, uh, zijn hoofdkwartier in Tripoli... Uh, dat telefoongesprek heeft gedaan. Want iemand uh, die, uh, waarvoor het zo belangrijk is dat de media uh, in Libië die alles controleren, dat die een sterke boodschap uitzenden. Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal geen sterk verhaal als je dat per telefoon doet. Want uh, als je niet in staat bent om je eigen tv uh, uh, uh, uh, uh, uh, equips in Zawiya te krijgen. en je te laten zien hoe jij het volk toespreekt. Hè, dat, uh, dan gaat ja, dat... het niet goed met je als nee, leider. Nee, het is niet geloofwaardig. Ik denk dat het uit zijn hoofdkwartier kwam. Bertus Hendricks, dankjewel voor jouw commentaar op de reden dus van Gaddafi. En eerder vanmiddag nog, voor die toespraak, was er in Den Haag opnieuw een demonstratie van Libiërs hier. Matthijs Hotrop was daarbij. De opkomst lijkt een beetje tegen te vallen. Het zijn enkele tientallen demonstranten... die zich hebben verzameld aan de voeten van Willem van Oranje. Met spandoeken, met borden waarop staat... rot op Gaddafi, je moet bestraft worden, game over en foto's. Dus af en toe wordt er een pasfoto of een foto... ter grootte van een A4'tje in de brand gestoken... Erop gespuugd, erop gestampt en de woede is groot bij de mensen die op het plein staan in Den Haag. Um, oorspronkelijk kom ik uit Libië. Ik ben helemaal hier vanuit uh, Maastricht gekomen om te demonstreren. meneer is gewoon uh, doorgedraaid door um, 41 jaar op dezelfde uh, plek te zitten. En uh, hij zit gewoon zijn eigen mensen af te slachten. En daar moet de wereld gewoon van horen. En mijn, Ik heb daar zelfs ook familie en ik maak me ook daarover uh, zorgen. En uh, er moet gewoon gepraat over worden. Wat vertelt jouw familie jou? Wat daar gebeurt? Um, gisteren had ik uh, een uh, kennis van mij uh, aan de telefoon. En uh, hij is dokter daar. En uh, hij, is, uh, hij is helemaal gechoqueerd. Hij heeft uh, dingen gezien die, nooit, die hij nooit eerder heeft gezien. En uh, er komen gewoon mensen, uh, mensen uh, binnen en uh, de, de ziekenhuizen worden gewoon overspoeld. Ze hebben ze zelfs in, uh, in de scholen moeten zetten. En uh, komen, de huurlingen komen zelfs om de gewonden en uh, de mensen die dood zijn geweest uh, uit een um, moratorium uh, te, te nemen. En uh, om ze ergens anders gewoon uh, in massagraven uh, te begraven, zodat niemand weet de aantal, precies het aantal daarvan. En uh, er zijn gewoon heel veel tekort aan uh, medicijnen, aan dokters. Er waren heel veel Oosterse um, uh, Oost-Europese um, uh, verplegers en uh, dokters. En die zijn allemaal geëvacueerd. En uh, er zijn gewoon niet genoeg uh, dokters. Jij zit hier in Nederland, een hele andere wereld. Ja. Wat kan je doen? Protesteren. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik bedoel, um, uh, um, ik voel me echt zo uh, um, powerless. Uh, ja, daarom... Verlamd hè? Ja, ja. helemaal verlamd. Gaddafi ja. moet weg. Gaddafi ja. moet weg. Dat is duidelijk. Gaddafi ja. zegt zelf dat hij dat voorlopig niet van plan is, hè? Nee, nee, nee. Echt, hij moet weg. Het is genoeg 42 jaar. En uh, ja, hij is echt crimineel. Ja, hij moet weg. Kijk, dus... Ik vind het ook schandig voor Nederland. Ik heb iedereen alleen kijken, niemand gaan praten. Dat vind ik echt schaamelijk in Nederland. Waarom niemand praten? Waarom? Heeft u nog gehoopt dat het volk wint? De mensen die nu in opstand komen? Wij gaan winnen. Wij gaan winnen. Zeker, 100%. Wij gaan winnen. Merk niet uit hoe het doet. Drie jaar, vier jaar, vijf jaar. Merk niet uit. Wij gaan winnen. Zeker, 100%. Wij gaan winnen. De Libische demonstranten in Den Haag. Wie neemt internationaal het voortouw richting Libië? Wat zijn de opties om de chaos daar te beteugelen? Dat vraag ik zo meteen aan Frank van Kappen... oud-militair adviseur van de SG van de Verenigde Naties. Eerst krijgt u de verkeersinformatie. Helene Geest. Het is mistig in Nederland en daar heeft het verkeer ook last van. Vooral in Friesland en het midden van het land... er zijn ook verschillende spitsstroken dicht. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is bij knopen Beekbergen de spitsstrook dicht... en daardoor is er een lange file ontstaan... Tussen Renkum en de Afrit Schaarsbergen: 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso. Dan, Libië weer. De internationale gemeenschap denkt na over sancties, maatregelen. Iets om te doen, maar vooralsnog weinig concreet. Frank van Kappen is generaal-major buitendienst, militair adviseur van de NAVO. Voorheen was hij dat voor de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Goedemiddag. Goedemiddag. Verbaast u dat van de internationale gemeenschap, uh, nou ja, dat er vooral veel wordt gepraat op dit moment? Ja, als we zeggen de internationale gemeenschap, dat is een redelijk amorf begrip. Maar uh, ik denk dat in dit geval uh, de Verenigde Naties eigenlijk dat uh, belichamen. En met name de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad is het uh, orgaan dat wij met z'n allen hebben aangesteld... om vrede en veiligheid in de wereld te bewaken. En uh, er wordt dus uh, nu al verwacht van de, veiligheid, de Veiligheidsraad dat ze op zullen treden. Het probleem daarbij is dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk en China... Ja, de Koude Oorlog is wel voorbij, maar dat zijn geen gelijkgestemde landen. Dus het is vaak lastig eh, voordat ze tot een eensluidend oordeel komen. En spelen daar dan ook de zakelijke belangen een rol in Libië? Ja, die spelen natuurlijk ook een rol. En uh, er spelen uh, een hele hoop zaken een rol, een morele afweging... maar ook een hele harde geopolitieke afweging, en een afweging van handelsbelangen. speelt allemaal mee bij dat soort afwegingen. Maar goed... Laten we aannemen dat de, de VN-veiligheidsraad uiteindelijk tot een oordeel komt en een mandaat afgeeft. Want dat verwacht ik wel. Ja, er is wel juridische grondslag om iets te doen. Ja, nee, absoluut. Dat, dat is er zeker. Het, het principe van de responsibility to protect speelt natuurlijk ook een rol. Hè? Ja, schending van mensenrechten en dan moet je ingrijpen, in principe. Ja, als een, als een, als een, als een staatshoofd de verantwoordelijkheid om zijn. Volking te beschermen schendt door zijn eigen volk uit te moorden... ...dan, is dat, dan schendt hij het principe van responsibility to protect... ...en dan gaat eigenlijk die verantwoordelijkheid over op de internationale gemeenschap. Dat is een beetje een theorie. Mm -hmm. Maar goed, als de VN zou besluiten om wat te gaan doen... ...dan heb je nog een hele scala van middelen. Dat is van soft power, die politieke middelen... Een ...bevriezen van de goede, van de Gaddafi kliek het... Uh, het isoleren van het leiderschap door dus zo'n reisverbod op te leggen. Uh, je, je kan een, uh, een volgende stap maken. Dat is een no-fly zone afkondigen en een maritieme blokkade. Zodat je dus geen militaire en strategische goederen het land meer binnen kan brengen. Zonder, dat dat, uh, zonder de toestemming van de Verenigde Naties. Ja, maar helemaal aan het eind van het traject heb je natuurlijk nog de hard power. Het eventuele een, een militaire interventie. Maar dat, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want als je dat doet, dan moet je je wel realiseren dat je het bed opschudt. Uh, en dan zou je het ook moeten afmaken. En dat uh, vooruitzicht, dat is uh, in, uh, in Libië nou niet wat je noemt echt, uh, echt uh, aantrekkelijk. dan denken we even aan Irak bijvoorbeeld, ja, eigenlijk ja, achteraf. Ja, een land met allerlei stammen, ook weer een middeleeuws land. Je kan niet zomaar weer weglopen en zeggen van nou... Uh, het is half af, maar uh, zoek het verder maar uit. Dan, zou je, dan kom je dus in een stabilisatieoperatie terecht. En dat is een, uh, een uiterst langdurige en kostbare zaak. Bovendien kan de VN dat onmogelijk met blauwhelmen doen. Dus het kan niet onder VN-leiding. Daar heeft de VN de militaire middelen niet voor. Dat zou dan die... de NAVO moeten zijn, zoals in Afghanistan ja, bijvoorbeeld? De -of? Heeft geen, ja, de VN heeft geen troepen, dus die moet je dan bij elkaar zien te scharrelen. Dat duurt minstens drie, vier maanden voordat je iets hebt waar je iets mee kan. Maar het geweldsniveau is te hoog voor de VN, dus je zal dan een beroep moeten doen op, uh, op een regionale veiligheidsorganisatie... zoals de NAVO, onder hoofdstuk 8 van het charter... en vragen of die organisatie het voor je wil opknappen. Nou, Er is eigenlijk maar één regionale veiligheidsorganisatie... die de militaire middelen heeft om dat te doen, en dat is de NAVO. Maar de NAVO zit altijd zijn nek in de modder in Afghanistan. Dus ik denk niet dat het animo bij de NAVO erg groot is om in te grijpen. Ja, Dus daar hebben die mensen die nu worden bedreigd in Libië... de mensenrechten die worden geschonden, die hebben daar niks aan eigenlijk nu... Nou kijk, als het, uh, het klinkt allemaal wat cynisch, uh, maar uh, zo bedoel ik het niet. Maar dat is gewoon een harde realiteit. Ik denk dat als er echt zich een, een, een situatie zal ontwikkelen waarbij sprake is van uh, systematische genocide, uh, dan, ja, dan gaan er hele, hele andere mechanismes werken. En dan krijg je dus uh, waarschijnlijk toch een enorme druk op de op de NAVO. Of op, in ieder geval. Uh, een lead nation concept. Ja, bijvoorbeeld dat Engeland of Amerika. Eens, uh, precies. En, en, en dat dan dat mandaat van de Veiligheidsraad uitvoert... Uh, met een heel beperkt uh, doel. Dat is namelijk... Uh, ja, stop de stop killing. Uh, maar dat is, een, dat is een hele... dat is een stap die mogelijk is... als, als, als het echt uh, volledig uit de hand loopt. Maar dan zit je wel met het dilemma... van wat doe je als je uh, het moorden hebt gestopt? Uh, kan je dan zeggen... nou, oké, okay, ik ga nu weer weg. Want dan breekt de chaos weer uit. Of... Uh, ga je dan over tot een stabilisatieoperatie. Nou, dat hebben we gezien in Afghanistan en in Irak, maar ook in Bosnië. Hoe kostbaar, hoe langdurig en ja. hoe moeizaam dat is. Goed, dat zijn de opties die nu worden besproken. Ik dank u wel dat we die even door konden nemen, meneer Van Kappen. Tot u dienst. Dank. En na vijf praten we met Dick Berlijn nog verder over die no-fly zone. Wat dat allemaal concreet inhoudt en kan betekenen. Het is vier minuten voor vijf, iets later dan anders. Erwin Krol, goedemiddag, het goedemiddag. weer. Gisteren sneeuw uh, in het westen, vandaag mist. Ja. Hadden jullie dat aanzien komen? Ja, volgens mij wel. Ja, ik, ik, ik was er zelf niet bij, maar ik ben ervan overtuigd... Over dat we dat aan zagen komen. het is gewoon heel erg vochtig weer... en het waait niet verschrikkelijk hard, dus dan krijg je mist. Zo eenvoudig is het. Maar eenvoudig is het niet om mist te voorspellen, toch, meestal? Nee, nou, de, de, kijk, je kunt dan zeggen, er komt mist... Maar om dan aan te geven precies hoeveel mist en op hoeveel plaatsen, dat is al heel erg moeilijk. En wat nog veel moeilijker is, wanneer stopt, wanneer is die weer weg? Want dat is nu, kijk, nu is het zo, het is op heel veel plaatsen al mistig, het gaat afkoelen, dan is het gebruikelijk dat er meer mist komt. Dus wij krijgen nu op veel meer plaatsen mist. En dan is de kans heel groot dat vannacht die mist zo dik is, dat die hele kleine druppeltjes gaat vormen, net als een wolk, en dat die uit gaat regenen. En dan wordt het kletsenat op zaden en is in één keer je mist De mist krijgt. weg. Dat zien wij niet. Dat zijn van die processen, we weten dat ze gebeuren... maar we weten niet precies wanneer en hoe. Het kan ook één knoop... Hè? meer gaan waaien, waardoor die mist een beetje wordt opgetild... en je in de ene keer wel 400 meter ziet in plaats van 50 meter. Dat soort processen, daar zijn we nog heel zwak in. En daarom geven wij gewoon voor vanavond en vannacht... maar heel veel mist. Dat is een beetje aan de veilige kant. En morgen in de loop van de ochtend verdwijnt die echt wel... want dan gaat de wind iets aantrekken. Dus dan zijn we hem echt wel kwijt. Maar mist is zo lastig voor meteorologen. Zo verschrikkelijk lastig. Maar wel ook weer een mooie uitdaging, toch, tegelijk. Ja, wat dacht je? Erwin Krol, dankjewel. je wel. Vanavond... De dus mist. Morgen is hij weg. Straks, naar vijf, zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan natuurlijk meer over Libië. Aandacht dan ook voor de olieprijs, die behoorlijk is gestegen. En wat dat allemaal betekent voor de economie. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. Het aantal softdruckstoeristen in bergen zoom en Roosendaal is met 95% gedaald. 2. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak van de hand doen. Nu op nummer 1. De onrust in Libië is allemaal het werk van Al-Qaeda en Osama Bin Laden. Dat zei de Libische leider Gaddafi. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.